Volgende week hier bij ons in CFM Studio eh, namelijk Dandelion. En dit was niet eh, de Fall zoals we dat kennen van eh, het album Everest. Dit is een eh, hele andere versie, de wat eh, snellere versie. En eh, ja, hij is ook in één keer live eh, gewoon opgenomen. Zo eh, hoor je ze niet vaak. Bovendien hebben de jongens zich eh, toch al een beetje ins laten inspireren. Eh, hun grote voorbeelden zijn Crosby, Stills, Nash en een klein beetje Young... Nou, dat hoor je wel eraan af... als je Everest ook beluistert. Het uh, eerste echte album... van Line uit Volendam. Volgende week dus bij ons hier... in uh, Alternative M tussen 8 en 10. Kan het uh, uh, aardig... Uh, netjes en mooi aankondigen. Uh, zo dadelijk krijgen we ook... Uh, Kid Hardikin uh, voorbij. De, de nieuwe single uh, van hem. En het hele leuke is dat... Uh, het omroep Zijplas vanavond... Uh, Julian uh, grote uh, bij, bij hun in de studio heeft. Ehm... Um, ...is het uh, programma Bang Your Radio. Dat uh, kun je dan uh, daar beluisteren vanaf 10 uur. Dus uh, wil je meer weten over wat uh, zich daar afspeelt... Uh, met, het, uh, ...met de volgende uh, album van Kid Harlekin... ...zou ik zeker daar uh, naar luisteren. Je kunt het uh, online beluisteren. Want uh, wij zijn tegenwoordig ook online te beluisteren. Dus wat dat er gaat, allang. Dus uh, ja, ik uh, denk... Een beetje Thomas en zijn cornuiten in Rotterdam een hart onder de riem steken. Dat is altijd wel goed. Um, dan weer terug naar 2010. Het was een eindexamenopdracht. Kennen we hem nog? Daan van Putten en vrouw Kavarnes. Oftewel gangster. In de ruimte zou je bijna kunnen zeggen. Maar het kan ook niet anders als je hier de Romeinse god Guno of Juno aanroept. Astrid uh, heeft er een song over gemaakt. Terug te vinden op Selver, het album wat gisteren is uh, gepresenteerd. En daarvoor hoorden we een uh, oud-project van Daan van Putten. En de dame die je hebt uh, kunnen beluisteren was een vrouw van is No Disguise van Gangster. Het zal toch wel eens leuk worden als we ooit nog eens een keer een uh, soort reunie krijgen. Van deze toch wel legendarische eindexamenopdrachten van deze Muidenaar, Want ja, dat was toch wel vrij bijzonder, mogen we erbij zeggen. Max Westerdorp, een van de mensen die was later... Hij maakt ook deel uit van Gangster. Dook later nog een keer op in The Fudge. Dat was een band met Ruben van Wigge. Maar die band is geen lang leven beschoren. Stond ooit in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Ha. En die werd gewonnen door Ethereal. Ja. En daarvan is de drummer vandaag jarig, Elko van der Meer. Zo weten we dan ook weer hoe dat uh, verhaal in elkaar zit. Ja want zo uh, werkt dat allemaal. Waarom draai je daar niks van Jaap Koper? Gewoon helaas geen ruimte. Dus uh, we doen het maar even met uh, pittige rock. En dit is er ook eentje. Penelope met Superstar Idol. nummer over. Oude. Ik uh, moet je erbij uh, zeggen. Uh, ik had het net over het uh, tijdreizen. Uh, nou, daar hebben die jongens uh, van No Man's Valley helemaal geen moeite mee. Time Travel is het album wat ze in uh, 2016 hebben uitgebracht. Dit, dus, dit jaar dus. Uh, afgelopen uh, weekend, of eigenlijk uh, twee weken terug alweer, Kanden Kruiken Festival in Maastricht. Ik heb er nooit van gehoord, maar daar hebben ze gespeeld. En binnenkort zullen ze in Metric nog te zien zijn. Ik geloof dat dat overmorgen al is. In za op zaterdag. Inside the Cage Festival. Dan komen er twee Duitse optredens. In Mainz en München Gladbach. En daarna gaan ze naar Pop Podium Volt in Sittard. Op 18 november. 16 december spelen ze nog in Café Wilhelmina in Eindhoven. En dan vlak voor kerst Ernestos Cantina in Sittard. Daar spelen de heren. En dat kan ook niet anders. De jongens komen uit Noord-Limburg. Dus uh, dat uh, weet je dan ook weer weer. Uh, weer terug naar de EP... die uh, ja, eigenlijk is uitgebracht door Mr. Dark Horse. Uh, zoals de band uh, zich noemt. Ze komen uit Horen. En ze hebben dus uh, opgetreden... Uh, hun eigen primeur uh, gehouden. Hun EP-presentatie in uh, Café de Harmonie in Oosterblokker. Maar ze zullen morgen te zien zijn... op het Rock en Pop Event in 2016... En daar zullen ze dus uh, uh, onder andere ook een optreden gaan geven. Dat uh, kun je dus vinden op uh, Facebook. Ik zal het uh, maar bijzeggen. zeggen. Maar daar zullen ze dan uh, ook uh, te zien zijn. Uh, dat gebeurt in Hippolytisch Roef, De gemeente Hippolytisch Hoef. Of tenminste uh, Wervershoof. Nee, Wervershoof is het. Dat is dus niet uh, de gemeente Hoef, Want uh, uh, adreskundige uh, technisch liggen die twee plaatsen toch wel heel erg ver uit elkaar in uh, Noord-Holland. Maar daar speelt het zich allemaal af. Het nummer dat uh, je gaat uh, beluisteren heet White Sunshine. Waar het allemaal niet toe leidt, als je op een gegeven moment een avond uh, op pad bent als Rody in 2012, 2013, daar wil ik uh, vanaf zijn. En je komt uit bij het jongerencentrum Everland in Wognum en je maakt kennis met Ruud van Diepen, de, de frontman van uh, deze band, Mr. Dark Horse. Uh, daar heeft hij wel een aantal uh, jaren voor nodig gehad, hoewel, uh, ik weet ook niet wat hij in die tussentijd gedaan heeft. Maar het is uh, wel een gaaf nummer en ook uh, een gave EP, moet ik erbij zeggen. Uh, wil je ze dus morgen zien, dan moet je dus helemaal naar Wervershoofd, naar Café Het Fortuin. Ik heb een, uh, even een onderzoek naar gedaan, maar daar kun je ze vinden. Tussen half tien en kwart over tien spelen ze dus uh, daar. Uh, en dit uh, nummer, dat heb je dus uh, net uh, kunnen horen, die heb je van mij voor niks gekregen. White Sunshine. Um, ik uh, ga weer terug naar even wat uh, rustiger werk. Want soms ontkom je er niet aan. En zeker niet als ik uh, van papa uh, van Wavre al uh, te horen krijg. Ik moet zijn tijd gaan reserveren. Waarom? Omdat zijn dochter Gabby Lieve op dit moment uh, behoorlijk uh, hoge ogen aan het gooien is. In uh, de talentenjacht van Giel Beelen. En er uh, dus is ook weer het nodige geplaatst door, uh, door uh, Gabby. Uh, het leuke is dat, uh, dat dit nummer wat je uh, nu uh, hoort. Dat is dus ook. Dat is gewoon de YouTube, uh, wat ik hier uh, heb uh, eraf uh, geplukt. Dan zie je dus dat zij een nummer heeft uh, geschreven: Samuel Een heel persoonlijk nummer over haar vader. En als je goed kijkt op die uh, videoopname, dan zie je dus Martijn daar ook zitten. Dus ik zou uh, gewoon eventjes even rustig adem uithalen, uitademen. Uh, en rustig achteroverleunen. Hier is liever met Samuel I'll be leaving soon I think I should The days go by so fast Time just sticks by Sometimes I don't even have the time to talk with you Or just say goodnight And I know that some of us would want to be king And I know that some of us would want to be I know that all you want to be is my hero All I know is that I want to be Just like you Just like you I think my time has come To go away and let our past be Let time be mine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 together life will be better life will be better i guess i won't leave so soon i think i'll stay days don't go so fast time will once be mine and i will try to be the nicest i can be It ain't just be with you Some of us would want to be king And I know that some of us would want to be Ja, al dus. En dan hoor je mij ergens nog. Het is <laughs> dus, uh, dus een van je mooiste opnames, uh, Fijne Feindelijk. Uh, ik denk uh, dat als wij uh, nog een keer naar uh, september van 2015, geloof ik. Ja, ja. We bijna, uh, nou, dus nou, is al dat is alweer een jaar zitten. geleden dan. Ik denk dat het een jaar geleden is. Uh, dat, nou, nog langer zelfs, 2014 uh, was het ja, Want uh, ze hebben geloof ik nog in de finale van de Grote Prijs van Nederland... Uh, categorie bands gestaan. Dus ik zit uh, nu ook een beetje te zoeken van... waar zijn die jongens van Southbound uh, gebleven? Nou, ze zijn er nog. Uh, want uh, de laatste berichten wat ze hadden gemaakt is... Uh, dat ze dus op 31 augustus is er nog een, iets op uh, Facebook uh, gekomen. Dus, uh, en nog steeds uh, is Ruvayda Abutaleb nog een van de mensen... die deel uitmaakt van de band... Dus uh, ja, uh, zeg het maar. <laughs> ik, ik weet het niet. Ik heb een, het is altijd een mooi intiem, uh, intieme versie, vind ik eerlijk gezegd. Niet. Ja, nee, en ik weet wat ik eraan geknutseld heb. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, wat, wat had je er nog? Ja, nou? uh, ik, ik had in deze opname, ik zit te experimenteren met twee microfoontjes bij dat. Uh, hmm. bij dat uh, hij had een, uh, een drum, drumdingetje mee. Ja. Met ja? dat, uh, volgens mij, zoek zo, eroverheen. Zo, zo ja, precies. Ja, ja, dat, dat, ja, dat was het. Joost. Joost ja. ja. En daar heb ik twee microfoontjes op gezet. En uiteindelijk kon ik daar wel wat heel leuks mee. Ja. Wat, want er ging toch wel even wat aan vooraf. Hè? van uh, Zo wil ik het hebben. En uh, je hebt wel een beetje het idee van. Uh, nou uh, ja, van, uh, voor mij is het ook altijd een beetje uh, spelen. Dus ja? ik, ik probeer dan elke keer wat nieuws uit. En hier ja. is dat wel heel goed gegaan. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, ze, ze zijn er volgens mij nog steeds uh, uh, apen trots op. Uh, op uh, die opname die, we, uh, die wij hebben gemaakt, denk ik. Want het, ik vraag het heeft klinkt... zo akoestisch ja. uh, vet, vind ik eerlijk gezegd. En ik vraag me nou eigenlijk af... Hè, als je dit zou zoeken op het internet... zou het nog ergens anders gebruikt worden? Zouden ze het ik nog gebruiken? Het, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar goed, wij gebruiken hem sowieso... want uh, yes. ze hebben in de finale gestaan van de Grote Prijs. Uh, ik dacht uh, in, dat ze meegedaan hebben in de versie van 2014... en die finale vond plaats in 2015, zoals, uh, zoals vaak. Maar dit jaar uh, is er een... Uh, categorie singer-songwriters. En wie doen daarin mee? Ariana Abberstey. Merlijn Nash. En, ja, geloof het of niet, Dick Kwakman van One Clueless Friend. En daarin speelt de dame die je net hebt uh, gehoord. Tenminste niet uh, de vader van de dame die je net hebt uh, gehoord, namelijk Martijn van Waveren. Gabby Lieve. Die speelde uh, het, uh, in het uh, blokje van twee een uh, nummer over ja, een, een song die ze geschreven heeft over haar vader. En als je de, de YouTube-opname van Giel's uh, talentenjachten erbij pakt... Dan zie je hem eigenlijk ook uh, het nodige weg uh, slikken. Dus uh, maar ik, ik heb begrepen dat wij cent uh, moeten gaan reserveren, vriend. Dus. Ja. Ik zou zeggen, reserveer maar. Ja, uh, uh, we moeten dat doen. Want uh, als het zover is en uh, ze gaan het stadion in, nou, dan uh, willen wij er wel natuurlijk uh, bij zijn om eventjes hier en daar wat. Uh, ja, wat. Wat. Uh, wat in de studio. Uh, wat nummers uh, te laten horen. Maar goed, uh, ik weet niet of uh, Giel dat uh, fijn vindt. Ik weet het niet. Het is zijn talentenjacht tenslotte. En als wij er ineens met de buiten vandoor gaan. Nou ja, hoewel. <laughs> ik denk dat er ook nog wel een beetje scheefhoog uh, gekeken is naar, uh, naar ons. Want als ik al allemaal hoor wat uh, nou ja, onder andere 3FM uh, uh, weggeplukt heeft. Dan, uh, dan, dan het, het belangrijkste wapenfeit vind ik nog altijd uh, Riders of Rain. Weet je het nog? Ja. hè huh? Seriously, we doen Ja, dat was een ander knusselwerk. Goed, uh, we gaan weer verder. Uh, Do I Know You? Heet uh, de band, komt uit Rotterdam. Net eigenlijk ook Southbound, want uh, die hebben een uh, Rotterdamse link. In My Little World heet het nummer. Of The Originals in The Black Lodge Heette dat laatste album wat ze hebben uitgebracht En je hoorde zoveel jaar Dat nummer wat met veel bezieling Wordt bezongen door Freek Filippi De frontman van deze Utrechtse band En dan staat Nog een Utrechtse band eigenlijk centraal Min of meer komt hij meer uit Soest Dan uit Utrecht Dat is Astrid, maar goed Daar gaan we het straks nog over hebben Um, wie uh, meer wil weten straks uh, over uh, Kid Harlekins' uh, snode plannen met uh, 13 oktober. Want dan wordt zijn album officieel gepresenteerd. Dat is het uh, volgende album. Ik geloof dat het uh, de tweede of het. Uh, ja, volgens mij is het het tweede album. Uh, want het uh, nummer waar Wired bijvoorbeeld op staat, dat was het eerste album. Uh, maar goed, uh, de man is druk bezig, Julien Grouten. En straks bij Omroep Zuidplas om 10 uur uh, bij uh, Vriend. Facebookvriend Thomas Harterveld... daar uh, zal Julien het nodige uh, gaan toelichten... over de plannen die hij heeft op 13 oktober. En uh, daar zal uh, ongetwijfeld wel het nodige aandacht aan worden besteed. Want Bang Your Radio, zo heet dat programma daar... Uh, besteedt juist aandacht aan die stevige muziek... die wij af en toe nog eens moeten draaien. Dus ja, wij kennen onze beperkingen. Maar goed, uh, we proberen het wel. En ja, uh, het leuke is... Julien uh, heeft toch ook een beetje aan ons uh, gedacht... Want wij draaien hem ook. Hier is de nieuwe single van Kid Harleck in It's... En dat was hem ook. Uh, Itch van uh, Kit Harlekin. En Marcus en ik uh, zeggen dan altijd in koor... Tot, Tot volgende week. week. Uh, want dan gaan we weer verder. En de laatste is... Grand Turismo Driver. GT Driver van uh, Astrid. en uh, Dat is wel heel erg mooi toepasselijk. Omdat het komend weekend... de finale races zijn op het circuit Park Zandvoort. En daar sluiten we dan deze alternatieve fan mee af. Volgende week luisteren, want dan hebben we Dandelion hier in de studio. Dag! van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Remon Seré met het NOS-journaal. Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida ligt de komende 24 uur stil vanwege het passeren van de orkaan Matthew. Het pretpark Walt Disney World blijft de hele dag gesloten vanwege de storm... Het themapark in Orlando krijgt dagelijks 150.000 bezoekers. Ook de parken Universal Orlando en SeaWorld gaan niet open. De luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels 2500 vluchten geschrapt. Het vliegveld van Orlando wordt gesloten. En verder heeft president Obama de noodtoestand afgekondigd voor Florida... zodat federale troepen, als het nodig is, direct hulp kunnen bieden. Matthew heeft al huisgehouden in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Daar zijn ruim 100 mensen omgekomen, de meeste door verdrinking. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal stijgen. Matthew is een zeer krachtige orkaan met windsnelheden tot 230 km per uur. De KNVB heeft het eerste team van de Haagse voetbalclub HMC uit de competitie gezet. De tuchtcommissie van de Bond acht bewezen dat leden van de voetbalclub... vorige maand betrokken waren bij de mishandeling van een 37-jarige scheidsrechter. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de mishandeling... en daarom is het hele team geschorst. De gaf een rode kaart aan een speler omdat hij zou hebben gescholden. Na de wedstrijd werd de scheidsrechter geschopt, geslagen en bedreigd. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft een akkoord bereikt om de groei van de CO2-uitstoot te beperken. Vanaf 2020 gaat de internationale luchtvaartsector de groei van CO2-uitstoot compenseren. En daarmee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke internationale afspraken maakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De verwachting is dat het aantal internationale vluchten de komende decennia verdubbelt. En daarom gaan vliegmaatschappijen binnenkort betalen voor de extra CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt. Het weer, uh, vannacht blijft het vrij bewolkt. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen is er opnieuw vrij veel bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de middag wordt het morgen 15 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.